9 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Waalwiller in het zuiden van Limburg zijn ongeveer 40 woningen uit voorzorg ontruimd. Bij graafwerkzaamheden is een gasleiding kapot getrokken. De hulpdiensten zijn ter plaatse en het gas is inmiddels afgesloten. De bewoners van de ontruimde huizen in Waalwiller worden voorlopig opgevangen. Aan het begin van de democratische partijconventie in Milwaukee heeft Michelle Obama hard uitgehaald naar president Trump. Als we ons tot het Witte Huis wenden voor leiderschap, troost of evenwicht, vinden we stevast chaos, een gebrek aan empathie en verdeeldheid, zei de vroegere first lady. Haar toespraak was van tevoren opgenomen vanwege de coronamaatregelen. De conventie wordt digitaal gehouden. Aan het slot wordt Joe Biden officieel de democratische kandidaat voor het presidentschap. Bij een verkeersongeluk op de A13 tussen Den Haag en Rotterdam is iemand om het leven gekomen. Een automobilist uit Den Haag was gestopt bij een auto met pech, waarschijnlijk om te helpen. Daarbij werd hij aangereden. Hulpdiensten konden hem niet meer reanimeren. In verband met het politieonderzoek is de A13 richting Rotterdam bij Rotterdam Airport nog tot 10 uur dicht. Het smelten van de Groenlandse ijskap gaat sinds het jaar 2000 steeds sneller. Dat gebeurt onafhankelijk van de weersomstandigheden, want zelfs in relatief koude jaren gaat het massaverlies door. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek waar ook Utrechtse wetenschappers aan meewerken. Voorheen werd het ijsverlies van de gletsjer nog gecompenseerd door nieuwe sneeuwval. Nu is dat niet langer het geval. Deze week vertrekt opnieuw een onderzoeksteam naar Groenland. Dat we hier nog in het noorden en westen een bui, later ook op andere plaatsen, verder een vrij machtmatige tot vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt 21 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 met nu, opstand, parkenborden, kom maar naar. All this time, all this time keeps fading, feeling trapped inside. So afraid of the darkness talking in my mind. We will say I'm Somebody back down. Kariënten, doet miedo.